So, beso, ooh, that kiss. So, beso, ooh, your kiss. It's got something, don't know what. But whatever it's got, it's got a lot. only Samba, close like this. Ay, ay, caramba, ooh, I need that kiss. Hold me closer.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 KISS ME MUCHO I love your kiss KISS ME MUCHO I will so And we'll dance that love to... Wat een vreselijke oude meuk, ze haalt het begin van de show, ongelooflijk, eso bezo Natuurlijk, Dead Kiss van Paul Anka, geweldig Welkom in tweede uur van de show, gaat duren tot 12 uur met lekker veel muziek, dus stay tuned en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Onderop ZVL. Met muziek van onder andere Vicky Leandros. Theo, we faal naar geluid. We faal naar geluid. They hoped to Van de vele uitvoeringen van dit nummer trouwens. So we've got to get out of this place. Wij blijven hier trouwens lekker binnen hoor. Daar niet van. Zeker de komende drie kwartier. Maar uh, ja, Jella dit er een gooi naar. Ooit lang geleden hier zo in de show hoorde je. Dus deze mooie klassieker. En verder fikken met Theo. Weer varen Lodge. Kan dat nog tegenwoordig? Hm? Um, straks over een kwartier een uh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat. Wat zou u doen als u geen angsten meer had? Hmm, goeie vraag. Denk er maar eens over na. En, kijk, en luister straks of je ja, eigen gedachten ook bij andere mensen op straat terugkomt. natuurlijk een Baby, one more time. Nog een keertje, jawel. Nog een keer, nog een keer. En um, Roots Syndicator. Dat hoort je ervoor met Mockingbird Hill. En dat allemaal bij je, Terwijl wij hier aan de negende bak koffie zijn ongeveer. Dus als je denkt... Want zit je te stuiteren blokhuizen? Nou, dan weet je hoe het komt. Het komt door de verrukkelijke koffie hier. Je zou het eens een keertje moeten komen drinken hier. Gezellig. En uh, ja, het is ook gewoon leuk. En het ziet er hier prachtig uit in onze nieuwe studio in de Noordstraat. Interneuzen, wel te verstaan. En uh, ja, en daar is de koffie zeker op zondag uh, zeer goed. Dus een aanrader. En wat een geweldig lied is dit. Tjongejongejonge van Gunther Schuller en Scott Joplin's uh, Tremonesia Choir at orchestra, Aunt Dinah has Blowed the horn. Een heel opstel, maar wel lekker. Hierbij zit veel. Tjongejongejonge, wat een mooie. Stuk nep klassieke muziek. Verder hoorde je de Flowerpot met een let's go to San Francisco. Oh, want daar waren ze wel heel lief voor elkaar. En hadden we die tijd maar terug, zou je kunnen denken. Maar goed, uh, Jeroen van ging daar eigenlijk een beetje op in met zijn vraagstelling. Uh, ja, wat zou u doen als u geen angsten meer had? Want ja, tegenwoordig een tijd waarvan je denkt, mmm, moet ik ergens bang voor zijn, maar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 Als ik, geen angst had. als ik geen angst had, als die niet in de weg stonden. Dat ik tot... weet ik wel. Ja? Yeah? Ja, dan zou ik me helemaal van begin af aan verdiepen in alles wat met computers te maken heeft. Kortom, u heeft er moeite mee. Geen moeite, maar ik ben daar niet van. Ik ben Zij... uh, niet van de social media. Nul. Maar als no. ik het daar terug aan... had kunnen draaien, dan zou het misschien kunnen dat dat dan wel zo ja. zou zijn. Ja.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 Dat levert nog wat. terug. gaan de tijd op. Zeker, ja. Nou. dus is vandaag. Maar sociale media, u ziet het wel. Misschien denkt nee, u wel nu van leuk. Nee. Ook niet? Bij, nee, nee, nee. Geen van te... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. nee. Geen ik hou van nee, zingen. Nee. Ik ben, we zijn nogal muzikaal. Uh, ik hou van dansen. Maar uh, mij niet bellen voor alles wat met dat soort uh, dingen te maken heeft. Dat met social media. Nee nul. nee, nul. Maar waarom dan wel toch het idee van had ik er maar aan begonnen? Nou... Om, omdat er altijd dus wel dat ze zeggen, ja dat jij dat niet hebt of dat wow. uh, jij dat zo, ja dat, dat krijg afgelukken. ik, ja, dat ja, aan, eh, maar precies. dat trekt ja, me niks ja, meer van ja, aan. Lekker, nee, laat kletsen. Nee, zo steken nee, we niet nee, in elkaar hè. Kunt u nog verder in Nederland binnen de grenzen?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 Geen angst dan Meer fout, enkel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 maar zelf vind ik het Maar dood. niet voor u. Nee, nee. het <laughs> nee. eng om daar te staan, zeg maar. Ja. maar. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Ik hou er ja. niet langer op. geef ik een briefje mee van het programma. Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie. Ja. Dank u wel, hè. Nee. Dank u. Hartstikke bedankt. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep staat Die we veel te weinig horen op de radio. En daarom zit het hier natuurlijk in de show. Hier bij ZVL Texas. En Black Eyed Boy. Natuurlijk. En Gary Brooker ervoor met. No more fear of flying. Hm. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond dat nummer wel passend bij zijn hele reportage. En dat klopt ook wel een beetje. Het is een zondag, dus we doen ook een beetje aan religie, zou je kunnen zeggen. In een soort van gospel-achtige muziek. Maar ook iets uit Jesus Christ Superstar. Prachtige muziek overigens. Van Ivan Elliman en Ian Gillen. Luister mee naar Everything is Alright. Try not to get worried. Try not to turn on to problems that upset you out. Don't you know everything's alright. Yes, everything's fine.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 Hoeveel versies waren er in de jaren zeventig van dit nummer? Hot Butter, Popcorn en je had de Popcorn Makers en nog wat andere lieden. En allemaal een beetje hetzelfde idee. Toen was een synthesizer heel bijzonder. Geweldige nummer één, zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je Ivan Elliman en Ian Gillian samen in Everything's All Right. Zoals ik al zei, uit Jesus Christ Superstar. En ik kan je vertellen dat ik bij de Musical was een jaar geleden of zo... Het was geweldig hoor, trouwens een prachtige voorstelling. Maar ik kreeg van de Messias zelf een bierblikje daarboven geschoten. Man, man, man. Ja, die raakte me behoorlijk. Een, ja, een bierblikje of een ander blikje. Want het was natuurlijk in deze tijd gespeeld. En uh, nou, die gaf een schop tegen een blik. En pats! Ja, ik raakte niet zwaar gewond, Dat niet. Dus ik moet ook niet overdrijven. Maar het was wel een hele ervaring. En een prachtige musical. We hebben het natuurlijk over Jesus Christ Superstar natuurlijk. Hierbij zet veel op deze zondagmorgen. It's the way we feel Tonight As if it's all Van de mooiste vind ik persoonlijk van aha The Blood That Moves The Body aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL zometeen het verzoeknummerprogramma jij kunt er nog aan meedoen hè, door naar onze website te gaan www.omroepzvl.nl ga naar verzoekje doe daar je verzoekje en dan doen mijn collega's de rest zo meteen na 12 uur ik wens je een ongelooflijk mooie dag nog en ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van ZVL tot sluit van de show om wat we doen aan propaganda-duo. Mooi dag. mm